8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal spreken we PvdA-Kamerlid Marcouche over de onvermoede zachte kant van staatssecretaris Steven. Ja, en de gevaren voor de wereldeconomie door het politieke gekonkel in Amerika en Italië. Nu eerst het NOS-journaal.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 De school wel maken. En wie zich niet aan de afspraken houdt, moet alsnog naar de gevangenis. Teven denkt dat de maatregel jaarlijks opgelegd wordt aan maximaal 500 jongeren. De Nationale Hypotheekgarantie is licht positief over de huizenmarkt. Dat komt omdat opnieuw meer mensen een huis hebben gekocht met de hypotheekgarantie. We hebben gezien dat we in het afgelopen kwartaal... bijna een kwart meer garanties hebben gestrekt... aan huishoudens die een woning hebben gekocht. Eén zowel maakt nog geen zomer, maar het zou een signaal kunnen zijn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 De film Boven is het stil van Nanouk Leopold is vijf keer genomineerd. En ook Borgman van Alex van Warmedam heeft vijf nominaties. Ademie Minis is voor haar rol in Borgman genomineerd als beste actrice. De uitreiking van de Gouden Kalver is vrijdag. Ajax heeft in de Champions League gelijk gespeeld tegen AC Milan. In Amsterdam werd het 1-1. Densveld scoorde voor Ajax in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. In de extra tijd benutte Milan een volgens Ajax omstreden penalty... voor een overtreding van Ajax-speler Van der Hoorn op Balotelli. Ja, in principe hou ik hem van me af. Ja. Ik kijk naar hem, ik voel hem en hij duwt me naar beneden. Ja, ik, ik, ik haal hem eigenlijk niet eens vast. Hè. Het is heel licht. Maar hij trekt me hele shit en dat voel ik Ik voel gewoon dat hij me naar beneden trekt.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 Oeh la, la, bij Amsterdam gaat het niet zo goed, hè? Nee, van nee, ik zat net even te tellen hoeveel kilometer er rondom Amsterdam staat. Dat is bijna de helft van, van de 90 kilometer die we hebben. Dus okay. het uh, heeft allemaal te maken met de aanrijdingen op de A10. Het goede nieuws is wel dat ze inmiddels met de berging zijn begonnen. Maar het slechte nieuws is dus 15 kilometer op die A1... tussen Naarden en Knopend Watergaasmeer richting Amsterdam. Daardoor heeft het verkeer ook problemen om vanuit Lelystad naar Muiden te komen... voor Knopend Muidenbergstad, 5 kilometer. Op de A10. Zelf staat tussen Kadoelen en Knopend meer 9 kilometer. Inmiddels is daar alleen nog de rechte rijschok dicht. Voor de rest dus bij Rotterdam valt het eigenlijk wel mee. Uh, treinvertraging tussen Den Bosch en Tilburg geen treinen na een aanrijding. Vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. En straks hoort u meer over de cursus teleurstelling van de oppositie. Over ruim twee minuten. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad.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 Radio -journaal. Lara en Marcel Ooster. De Verenigde Staten is de tweede dag van de shutdown ingegaan. President Obama zegt zijn staatsbezoek aan Maleisië af vanwege die shutdown. Daar is hij woedend over. Hij beschuldigt de Republikeinen van chantage. In other words, they demanded ransom just for doing their job. u wisselde jong over de gevolgen voor de Amerikanen. De relatie tussen regering en oppositie is hier veel beter, maar dat betekent niet dat er enthousiast wordt samengewerkt. Constructief of uh, juist teleurstellend, coalitie en oppositiepartijen... hebben ieder een andere lezing over het verloop van de onderhandelingen... op het ministerie van Financiën. Nou ja, het is volgens mij een hele moeilijke puzzel. en uh, Vanavond zijn we er niet uitgekomen. Ik heb tot nu toe geen echte keuze gezien. Nou, het was op zichzelf een constructief uh, gesprek. en Dat heeft ertoe geleid dat we morgen ook met al deze partijen uh, verder praten. Nou, het was een uh, constructief tweede gesprek. Dat heb ik net ook van uw collega gehoord.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 Dus er ook echt ruimte om verder te praten. Uh, er is geen bot van het kabinet, dus er is ook geen eindbot van het kabinet. Hmm. Minister Dijsselbloem van Financiën, die snapt het allemaal wel. Iedereen teleurgesteld is. Carola Schouten van de ChristenUnie, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ging dat eigenlijk? Want u zat daar met z'n allen aan tafel... samen met minister Dijsselbloem. Ja, wij zitten daar met een... Uh, echt met, op een rijtje. Allemaal op een rijtje tegenover de minister... En ja, de afgelopen dagen, ik kan het woord teleurstelling wel delen. Mm. Wij, uh, het is nu meer dan een week na de Algemene Politieke Beschouwing. Uh, anderhalve week nadat de partijen uit de oppositie, de meeste partijen, hun tegenbegrotingen hebben gepresenteerd. Dus ja. duidelijk gemaakt wat hun plannen zijn. Ja, en we zijn tot nu toe gewoon geen stap verder gekomen. Nee, nee dat horen we steeds. Maar nog eventjes naar die tafel, hè, waar u dan op een rijtje zit. Mag u dan ons iets zeggen? Of hoe gaat dat? Ja, de, meestal uh, trapt de minister af en vervolgens uh, gaan wij daarop reageren. En dat gaat niet helemaal één voor één, maar uh, het mm. is wel zo dat iedereen aan bod komt. Ja. Ja, en trapte de minister dan af met een concreet voorstel of voor een aanbod richting u bijvoorbeeld? Nou, gisteravond hebben wij natuurlijk een stuk gekregen van de, vanuit het ministerie, de zogenaamde bouwstenen. En ik geloof uh, dat de media het bijna sneller hadden dan wij. Oei. Maar uh, het, is, uh, daar staan, ja, het was er echt een aantal opties, mogelijkheden in. En uh, wij hadden daar wel wat van verwacht. Wij dachten, nu gaan we echt toch zorgen dat er uh, ja, wat richting en wat duidelijkheid gaat komen. Maar die voorstellen die kwamen ook al uh, bij u op een rij aan tafel? Uh, die voorstellen die, die kregen wij voordat wij naar het gesprek gingen. En uh, toen wij daar kwamen, uh, ging de minister daar nog even wat toelichting op geven. En ja, vervolgens heeft iedereen toch wel zijn teleurstelling uitgesproken over wat daar lag. Hm. Dus er zat mevrouw Schouten geen bouwsteentje bij uit uw eigen alternatief? Er zaten een, een klein aantal bouwsteentjes tussen die ook in onze alternatieven stonden. Nou. Maar het gaat om natuurlijk veel grotere keuzes die gemaakt moeten gaan worden. Wat doen wij voor de werkgelegenheid, voor bijna die, al die 700.000 mensen die aan de kant staan? Nou, bijvoorbeeld het terugdraaien van de accijnsverhoging, wat vergoed is voor de economie, zegt men. Verlengen van de btw-tarief voor bouw en renovatie? Ja, maar dat zijn met alle respect dat zijn belangrijke onderwerpen. Maar bij ons gaat het veel meer om echt het grotere verhaal van. Wat zijn u, hoe gaan we nu ervoor zorgen dat arbeid goedkoper gaat worden? Hoe gaan we ervoor zorgen uh, dat de lasten voor de bedrijven ook omlaag gaan? Zodat zij meer geld kunnen besteden aan uh, ja, personeel, aan werkgelegenheid. En al dat soort elementen misten wij toch zeker in dat bouwstenenstuk. Maar dat zijn wel grote hervormingen. En de minister, het kabinet, moet natuurlijk bezuinigen. Zit daar niet, wrikt daar niet de schoen? Ja, daar vrikt in ieder geval de schoen Gezinkt, dat de kabinet geen, geen keuzes maakt op dat vlak. De ChristenUnie heeft altijd gezegd van we moeten nu werk en gezinsportemonnee vooropstellen. Zolang dat niet gebeurt, uh, ja, dan blijven we een beetje in een cirkeltje draaien met elkaar. En het is wel een soort rituele dans wordt het ongeveer genoemd. En wat ons betreft uh, zijn we uitgedanst en zullen we nu toch echt moeten zorgen... dat we dan gaan kijken welke hervormingen wel we gaan nemen... En ja, maar niet een beetje in de marge blijven kijken welk plannetje hier of welk plannetje daar. Ja, maar dan uh, gaat u volgens mij uit van het verkeerde uitgangspunt. Want daar is uh, de minister van Financiën al duidelijk over geweest. En de rest van zijn team ook, namelijk dat ze vooral zijn uh, uit zijn op deelakkoorden met ieder wat. Nou ja, wij gaan vandaag uh, met de minister verder spreken. Uh, deze ochtend gaat hij weer allerlei één op één gesprekken voeren met de verschillende partijen. Ja. En dan zullen wij morgenavond weer bij elkaar gaan komen. En dan heb ik toch echt de hoop dat hij uit al die gesprekken opmakend. wel met een concreet plan komt. waar hij wel rekening houdt met dit soort wensen of vragen of wat dan ook. En ja, dan moet hij, wat ons betreft, toch een beweging gaan maken. Ja, precies. Maar dat maakt het ook wel veel makkelijker, hè? Zo één op één. Dan kunt u ook gewoon eerlijk zijn over waar u wilt toegeven. Dan staan alle collega's niet naast u. Nou, juist in, in al die gesprekken. Nou, nogmaals, onze kaarten liggen al anderhalve week op tafel. Um, en dan. Ja, daar in die gesprekken maken wij ook duidelijk wat voor ons echt belangrijke punten zijn. Dus hij had wat ons betreft daar ook al veel eerder eigenlijk een, een soort ja, bouwwerk, laten we zomaar kunnen gaan opstellen. Ja. En um, ja, ik hoop dat, dat wij zullen die boodschap nog een keer gaan herhalen vandaag als wij bij hem aan tafel zitten. Wij zullen nog een keer aangeven wat onze belangrijkste punten zijn. Ja. En nogmaals, hij weet al die punten al lang. Het komt er nu op aan dat het kabinet een stap gaat zetten. Goed, u bent dus nog niet helemaal uitgedanst. En we, we, we, blijven, we, we blijven stappen zetten, laat het zo zeggen. Zo, kleine danspasjes. Carola Schouder van de ChristenUnie, dank u wel. Graag gedaan. Nou, waar voorlopig niet gedanst wordt, dat is in Amerika. In ieder geval niet onder ambtenaren. Zo'n 800.000 van hen in de Verenigde Staten... hebben geen idee wanneer ze weer aan het werk mogen. Gisteren werd het grootste deel van de Amerikaanse overheid gesloten. Je hebt het allemaal kunnen meemaken in het Radio 1-journaal. Het gebeurde rond zes uur in de ochtend. Omdat de begroting nog niet rond is. De ambtenaren zijn de dupe van de zogenaamde shutdown. Ze zitten in grote onzekerheid. Ik hoop dat het the het einde van de dag of de einde van de week wordt gedaan. Dat is heel optimistisch, denk ik. Ja, wel, ik denk don't know. geld. Ik weet niet, ze denken dat het gewoon door the einde van de week gaat. Wie weet, de laatste keer was het. Jus een week. Ja. Ik ben confident dat ze things up de get some en een soort of deal krijgen in een week of twee. Een week of twee, dat is that's lang tijd. Well, ik hoop dat het niet langer zal duren dan dat. that. wandel hier rond tussen allerlei ministeries in het centrum van Washington.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 Operation. Het geeft goed aan hoe treurig onze politiek eraan toe is. It shows poorly on the state of the United States as a whole. Zo staat de VS toch wel erg te kijken als heel inefficiënt. Estel Jong vanuit Washington. Ja, het lijkt al met al die shutdown weinig invloed te hebben op de beurs. Zagen we gisterochtend al gelijk. Financiële markten reageren vrij lauw op de politieke impasse in de Verenigde Staten. Gaan we over praten met Karsten Brzeski, econoom bij ING. Meneer Brzeski, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vindt u het logisch, deze kalme reactie? Nou, logisch is het niet. Uh, maar volgens mij zijn de financiële markten een beetje gewend aan, aan alles. En ze hebben nog steeds goede hoop dat de Amerikanen er wel uitkomen. Ja, maar goed. Er komt, er komt nog een fiscal cliff aan, hè? Een totale default. Kijken ze daar wel met, met angst en naar? Jazeker, want ik denk dat, uh, dat we inmiddels wel gewend zijn geraakt aan, aan het uh, probleem dat er politieke problemen zijn. Maar die, die fiscal cliff, dat betekent dat we over, over, over twee weken uh, waarschijnlijk de, de bovengrens van de schulden hebben bereikt. En dat dan als dan geen akkoord is, um, ja, de, de, de Verenigde Staten gewoon technisch failliet zouden kunnen zijn. Nou, dat zou echt een beetje de, de moeder van een nieuwe financiële crisis zijn. En daar, neem ik aan, krijg je wel een reactie van de financiële markten. Oké, okay, ja, dus dit is gewoon nog niet erg genoeg kennelijk. Uh, Even naar andere bewegingen, bijvoorbeeld in Europa. In Italië zijn grote politieke problemen. Uh, Duitsland heeft nog geen nieuwe regering. Ik kan me voorstellen dat er niet uh, al te veel onzekerheid overal moet gaan ontstaan. Nee, dus op dit moment een beetje. Je, je kan heel makkelijk een heel negatief scenario schetsen. Dus, uh, nou, stel over twee weken wel een, te, een technisch faillissement van Van de VS. Een Italiaanse regering die gaat vallen. Um, een, geen echte werkende Duitse regering die dan wel beslissingen in, in Europa kan, kan nemen. Misschien zelfs nog weer een nieuwe financieringsgat in Griekenland. Dus het is op dit moment weer een, een, een heel, heel fragile situatie. Um, en die komt. Ja, een beetje op het verkeerde moment, want we zagen juist ook in Europa... dat de, de, de conjunctuur eigenlijk begon een beetje aan te trekken. En die onzekerheid kunnen we op dit moment echt niet gebruiken. Ja, dus de politiek zit de economie wel dwars op dit moment? Um, ja, dus die, die interactie van we weer die politieke onrust hebben... weer politieke onzekerheid is, is niet goed voor de economie. Um, hoe ernstig kan die, die crisis in Italië zijn? Want dat is toch een van de grootste economieën van Europa. Dat is ook aan het opkrabbelen. En nu dit... Nou, ik, ik persoonlijk hou ik het toch een beetje met, met de financiële markt, want we zijn natuurlijk ook een beetje gewend aan, aan toch regelmatig politieke crisis in Italië. Als je luistert wat er nu de afgelopen uren is gebeurd, dan lijkt het erop dat, dat uh, ook uh, leden van de partij van Berlusconi toch mee gaan stemmen met, uh, met, met Letta. Dus dat dat nog redelijk goed gaat aflopen. Dus ik denk hier dat we wel eruit komen. Maar het punt is gewoon, we hebben weer die onrust. Ja, en, en vandaag vergaat het de ECB in Parijs. Wat, wat zou president Draghi kunnen doen? Want ja, instrumenten zijn een beetje uitgewerkt, hè, want de rente staat al historisch laag. Ja, hij heeft nauwelijks mee iets. Hè. dus dat is, uh, Hij zal waarschijnlijk dan ook de, vooral woorden gebruiken om, om de, de markt te kalmeren. Duidelijk te maken dat de ECB klaar staat om nog een keer in te grijpen. Wat zou de ECB in theorie kunnen doen? Nou, dat is wel nog een keer de, de rente een klein beetje verlagen. Nou, we zitten nu op 0,50. Nou, dat zou nog naar 0,25 gaan, of zelfs naar 0. Gaat vandaag niet gebeuren, maar kan in, in de toekomst. En dat andere is toch weer gewoon heel veel liquiditeit uh, geven om, uh, om, om zo ook de, de financiële markt een beetje rustig te houden. Maar duidelijk is, um, vooral de politiek moet het op dit moment oplossen en, uh, en, en de ECB heeft nauwelijks meer ammunitie. Ja, liquiditeit geven, zegt u, dat, dat gebeurt al in de Verenigde Staten. Hè? Die gaan ze door, daar, centrale bank met geld pompen in de economie. Als ze dat in Europa gaan doen, wordt er dan niet erg veel geld uh, gepompt? Ja, um, natuurlijk wordt er erg veel geld gepompt en het is gewoon, um, je, je kan daarmee niet de oorzaken van de crisis oplossen. Je kan alleen de, de symptomen bestrijden. Ja, dat, dat is een beetje het punt en uh, vandaar dus, uh, het kan weer een klein beetje tot rust zorgen. Um, maar ja, um, de ECB kan niet de politieke problemen in, uh, in Italië op dit moment oplossen. En de FED kan ook niet gewoon de politieke impasse in de VS oplossen. Rust, stabiliteit en vertrouwen is er nodig, Karsten Bezeski. Hartelijk dank voor je analyse. Goedemorgen. Ja, wat zou je ook kunnen zeggen over de ochtendspits vanochtend? Lukt dat een beetje? Nou, het goede, ja, het goede, nieuws is dat de rijstrook weer open is op de A1. Dus daar gaat het een beetje doorstromen. Een beetje, want het is nog steeds langzaam rijden... tussen Naarden en Knopendiem over 12 kilometer. De file zelf op de A10, die is zo goed als weg. Uh, het is nog wel wat aansluiten op de A6. Richting Muiden, voor Knopend Muidenberg, 6 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Jeroen Schutteizer stort zich vanochtend in de wereld van de oudere werkzoekenden. Die willen namelijk heel graag aan het werk. Maar ja, waar, hè? want wie zit er nog op ze te wachten, Jeroen? Ja, nou ja, daar heb je soms je twijfels over. Hè? Of bedrijven echt de oudere werknemers nog in dienst willen nemen. Maar er komt zometeen een, een actieplan, wordt bekendgemaakt. En ik ben hier bij het UWV in Amsterdam, André Timmermans... Zo'n actieplan, is dat hard nodig voor de ouderen? Ja, dat is heel hard nodig. Op dit moment zijn er ruim 100.000 mensen die ouder zijn dan 55 die in de WW zitten. En we zien dat cijfers steeds verder stijgen. Ja, de laatste anderhalf jaar stijgt dat enorm. Ja, het loopt steeds harder op. Je zag steeds het patroon dat mensen die wat ouder waren... dat die wat moeilijker werkloos, waren, omdat, werkloos werden, omdat ze een betere bescherming hadden. De laatste tijd zien we dat heel veel vaste contracten ook verbroken worden. En daar zijn vooral ook de ouderen de dupe van. Ja, nou, hoe ziet dat actieplan eruit? Nou, het actieplan is gebaseerd eigenlijk op drie pijlers. Uh, Eén belangrijke pijler, dat zijn de netwerkbijeenkomsten... die wij voor 55-plussers organiseren. Dan komen uh, 55-plussers naar onze vestiging in groepsverband... en die bouwen met elkaar een netwerk op om bedrijven uh, te vinden... die uh, mogelijkheden tot werk hebben, vaak nog voordat er een vacature is gesteld. Nou, Zo'n netwerkgroep daar leren ouderen ook van ja, de klap verwerken van, van het ontslag... Uh, wat vaak nog nodig is, maar ook uh, zelfbewust te worden... over de kwaliteiten die men heeft. Ja? En verder? Het tweede belangrijke pijler is, en die is heel nieuw... dat is de samenwerking met de uitzendbureaus. We hebben gedacht van, op het moment dat het gaat om meer mensen aan de slag dan moeten we zorgen dat we een goede samenwerking krijgen... met de uitzendbureaus. Uitzendbureaus hebben natuurlijk... heel veel contacten bij werkgevers. En die moeten we echt gaan gebruiken... om deze groep ook aan de slag te krijgen. En wat is de derde pijler? En de derde pijler is de scholingsfoucher. Dat is misschien ook heel verrassend. Hè? Veel mensen die, uh, hebben de veronderstelling... dat als je wat ouder bent, dat je niet meer schoold. Wij willen dat heel graag doorbreken. Wij denken dat het ook voor ouderen nodig is. Oudere werkzoekenden ook nodig is. Om te zorgen dat je goed bij de tijd bent. Uh, wat opleidingen betreft. Dat je opleidingen up-to-date zijn. En dat betekent dat we een scholingsfoutje hebben die de uh, oudere werkzoekende zelf kan gaan benutten. Hij kan zelf naar opleidingen gaan zoeken. Het moeten wel opleidingen zijn die kansen geven op werk. Maar dan kunnen wij daar ook een tegemoetkoming van maximaal 750 gulden voor geven. Euro. Euro, ja. Ja, nou. ja meneer Timmermans, uh, ja. u trekt daar 67 miljoen euro voor uit de komende twee jaar. Hoeveel banen moet dat opleveren? Nou, uh, u moet zich voorstellen, op dit moment is het zo dat zo'n uh, 18.000 uh, 55-plussers werk vinden per jaar. En we willen dat cijfer eigenlijk met de helft verhogen. Dus uh, zo'n 8000 à 9000 extra. Ja, want we hebben net uh, Veronica de Vries gehoord het vorige uur. Zij voelt zich als een vuilniszak... aan de straat gezet. Dat bereikt u wel. Ja, dat gevoel hebben heel veel mensen. Het zijn vaak mensen die lange dienstverbanden hebben. Die heel loyaal zijn geweest... aan hun bedrijven. Dan is het een enorme... klap. Op het moment dat je van, vaak van het ene... moment op het andere op, slaag, op straat... komt te staan. Ja, en dan helpt het... toch wel heel erg eh, dat je... in een groep komt met mensen... die dat ook hebben meegemaakt. Waar je... kracht uit kunt gaan halen. Waar je... competenties eh, be je bewust... kunt zijn. Maar ook waar je kunt leren hoe je met bijvoorbeeld een nieuwe media succesvol kunt solliciteren. Ja. Maar het bedrijfsleven heeft zo'n actieplan blijkbaar wel nodig. Ja. Uh, het, is, uh, het is absoluut nodig, want als het niet nodig was, dan deden we het niet. Uh, het is zo dat uh, bedrijven uh, nogal eens een keer de neiging hebben om mensen die wat ouder zijn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 Na een negen gaan we in ieder geval met zo'n uitzendbureau praten. Tot later. Tot dan, Jeroen, want dat zou inderdaad echt helpen... als werkgevers ook die oudere werkzoekenden op het scherm hebben. Ja, nou misschien kunnen wij ze helpen. Paul Vermast laat via Twitter weten... dat hij ook al sinds maart 2012 zoekt naar werk... Um... Voor mij 300 anderen zegt hij op Twitter in reactie op onze uitzending. Daarbij moeilijk in één hokje te plaatsen en in te delen qua cv. Nou Die cv kunt u vinden mocht u op zoek zijn naar een goede werknemer op LinkedIn. Al vermast. Bij deze. Het is vijf minuten voor half negen. De wereldkampioenschappen Turner beginnen vandaag aan de derde dag. Opvallend is het debuut natuurlijk van Casimir Smit. Onbevangen en vol zelfvertrouwen eindigde hij als negentiende... en plaatste zich daarmee voor de meerkampfinale. Een fantastische prestatie voor een WK-debutant die zelf nog tiener is. Vlak voor een oefening focus ik me extreem op mijn oefening. Maar eigenlijk als mijn oefening afgelopen is, ben ik heel relaxed.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 But he didn't. He looked calm all the way around. a terrific performance. Do you know the word ijskonijn? No. It means that he has no nerves. No nerves. He didn't look as if he did. And uh, yeah, I thought he was great. Hey, Kazemier Schmid, ja, dat noemen we nog eens een debuut, hè? Ja, zeker. Daar uh, ja, had ik niet van durven dromen, eigenlijk, dit, hè? Hoe ging je erin? Ja, wel redelijk zenuwachtig, uh, maar uh, ringen is gewoon een heel fijn toestel om te beginnen. Het, uh, die oefening ging gewoon vlekkeloos en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 En ik denk we nu het begin beginning. Winston Churchill zei. Het is niet het einde van het begin, maar het is het beginning van het einde. In de bijdrage van Edwin Cornelissen. Een vraag die mij als tussenpersoon vaak gesteld wordt is. Hoeveel, hoeveel krijg ik uitgekeerd als ik arbeidsongeschikt ben? Maar een vraag die vaak vergeten wordt is. En tijdens mijn zwangerschapsverlof, heb ik dan ook recht op een uitkering?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 Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk voor meer informatie op cz.nl slash zakelijk. Dit is Radio 1. En het is half negen, tijd voor Dorad Meegens in het NOS Journaal. De energierekening gaat de komende tijd omlaag... door een verlaging van de tarieven van netbeheerders. Prijzen die netbeheerders rekenen voor het leveren van gas en stroom... worden de komende drie jaar fors verlaagd. Volgens toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt... scheelt dat voor huishouders zeker een paar tientjes per jaar. Zorgverzekeraars stellen zich bij de onderhandelingen over de zorginkoop zo hard op dat de gesprekken dreigen te mislukken. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen schrijft dat de biedingen van sommige verzekeraars zo laag zijn dat de ziekenhuizen er onmogelijk mee kunnen instemmen. Verzekeraars zeggen dat ze scherp moeten inkopen om de premies laag te houden. Rechters moeten de bevoegdheid krijgen om jongeren die de fout in zijn gegaan naar school te sturen in plaats van een celstraf op te leggen, staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teven. De maatregel moet gelden voor jongeren die worden veroordeeld voor relatief lichte te vergrijpen. Teven benadrukt dat zwaardere criminelen gewoon de cel in moeten en ook wie zich niet aan de voorwaarden houdt moet naar de gevangenis in plaats van de schoolbanken. Het kopen van een huis met de nationale hypotheekgarantie... is het afgelopen kwartaal met bijna een kwart toegenomen. De garantie geldt voor huizen die goedkoper zijn dan 290.000 euro. Als die met verlies worden verkocht, dan dekt de NHG de restschuld. Volgens de NHG bevestigt die stijging... eerdere signalen dat de huizenmarkt weer aantrekt. Maar het is nog wel te vroeg om te spreken van een trendbreuk, zegt de NHG. En de tien grootste voedselbedrijven ter wereld doen te weinig tegen suikerproductie op landbouwgrond die is geroofd. Bedrijven als Coca-Cola en PepsiCo scoren slecht op een ranglijst die is opgesteld door Oxfam Novib. In arme landen worden kleine boeren door suikerproducenten van hun land verdreven. Die suiker wordt vervolgens verkocht aan multinationals als frisdrankproducenten Coca-Cola en PepsiCo. Maar die treden nauwelijks tegen misstanden op, zegt Oxfam. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Michael Severin, warmt het al wat op buiten? <laughs> Nauwelijks nog, Marcel. Temperaturen op dit moment 5 graden in het Oeh. binnenland. En alleen in Vlissingen zien we dubbele cijfers. Daar zit het nu 10 graden. Maar die 5 graden met die stevige oostenwind, dat is uh, fris op de fiets. Ja, dus die zon zegt niet alles. Maar we hebben wel zon, heldere dag. We hebben een vrij heldere dag. Als je richting het zuiden kijkt... zie je al sluierwolken. En vooral uh, richting de Belgische grens... zijn ze ook behoorlijk dik. Dat bandje met sluierwolken trekt heel langzaam noordwaarts. Ligt vanavond pas boven het noorden van het land. Dat is, ja, maakt de zonneschijn wat minder maar verder gewoon een schitterende dag vol op zonneschijn. Droog weer. Ja, die wind, dat is het enige minpuntje. Temperaturen 14 tot 17 graden. Ja, dat is uit de wind en in de zon eigenlijk ook best aangenaam. Dus zorg ervoor dat je die wind ergens kwijtraakt. Ja. En dan is het vandaag gewoon genieten. Nou, dan gaan we naar de wind kwijtraken. <laughs> Michiel Zeffering, dankjewel. Goed nieuws. Jolanda van der Velden. Ja, ik zou bijna zeggen, als je niet in de omgeving van Amsterdam bent, dan is het een prima normale ochtendspits. Maar ja, 118 kilometer, nog steeds heel veel vertraging op de A1, ondanks dat daar de rijschroken weer open zijn. Op de A10 tussen Naarden en Knopend Diemen nog zo'n 10 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muiden... tussen Almere Haven en Knopend Muidenberg 7 kilometer... Op de A10 begint het toch weer een beetje vast te lopen... op de plek des onheils van de net... tussen Afrit Vonendam en Knoop het Watergaasmeer 6 kilometer. Een nieuwe aanrijding op de a 10 ring Noord richting Zaandam. Tussen Afrit Vonendam en Oost-Zaanenwerven 2 kilometer. Er zijn daar drie rijstroken dicht. Net gebeurd, meer informatie heb ik nog niet. En dan de treinvertraging tussen Den Bosch en Tilburg. Geen treinen vanwege een aanrijding, meer dan een uur. Goed, nou, dan horen we zo alweer van jullie, Jolanda. Dank je wel en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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De veiligheid van het Europese luchtruim staat op het spel. Zegt het Nederlands luchtverkeersleidersgilde, Dat is de vakbond voor luchtverkeersleiders. Oorzaak van de bezorgdheid is het Europese plan voor één gezamenlijk luchtruim. Nu staat dat nog verdeeld in 28 afzonderlijke gebieden. Elk met een eigen dienst. Dat is volgens de Europese Commissie niet efficiënt. Luchtverkeersleider en voorzitter van het Gilde, Richard Meinders. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er dan veranderen? Uh, u bedoelt als uh, de single European sky gaat ja. worden ingevoerd... Uh, ja. dan zal uh, het uh, versnippen de Europese luchtruim... wat nu toch een redelijke lappendeken is... dat zal efficiënter worden uh, opgedeeld. Ja, klinkt uh, goed. Ja, dat klinkt zeker goed. Daar zijn we ook zeker een voorstander van. Uh, iedere luchtverkeersleidingsorganisatie werkt met zijn eigen systeentje... en uh, die gaan door dat het beter wordt ingedeeld... ook beter op elkaar aansluiten... Daar zijn we ook zeker voorstander van. Dus we zijn zeker voorstander van het uh, principe Single European Sky. Maar? Maar. Um, <laughs> de, ja, inderdaad. Maar Single European Sky, daar uh, zitten een aantal uh, targets in. En uh, twee targets uh, die uh, heel erg opvallen is uh, de eerste. De veiligheid van het Europese luchtruim moet exponentieel toenemen richting 2020. Daar zijn we ook zeker voor. En uh, de volgende target is dat de kosten van ATM, en dat is Air Traffic Management, dus van de luchtverkeersleiding, die moeten met 50% afnemen. Ja. Um, dan kan ik me voorstellen dat kostenreducties in dit soort tijden uh, uh, niet vreemd is. En daar zijn we ook zeker voorstander van. Maar als je van tevoren al een target legt van 50% uh, moeten van de kosten af. en je wil ook de, de veiligheid laten toenemen. Dat, dat gaat niet samen. Uh, dat is een spanningsveld wat inderdaad uh, niet altijd samengaat. En. Uh, ja, daar willen we wel graag over meepraten. Maar, uh, uh, meneer Meijers, dus heel eventjes, want het lijkt mij toch dat... Uh, als je dan uiteindelijk toewerkt naar een single European sky... en samen gaat werken, dat dat sowieso efficiënter is... en dat het uh, überhaupt leidt tot een kostenreductie. Zie ik dat verkeerd? Dat klopt, ja, absoluut. En daar zijn we ook zeker uh, geen tegenstander van. Kostenreductie zal er zeker aan zitten te komen. Maar als je van tevoren al zegt van, uh, we laten de veiligheid toenemen... en uh, we willen wel uh, dat er 50 van de kosten afgaat... Zonder dat je van tevoren een inschatting hebt waar die kosten dan uh, uh, betrekking op gaan hebben. Dan hebben we zoiets van, uh, daar maken we ons zorgen over. Wij leveren een product en dat is veiligheid. Uh -huh. En veiligheid heeft een bepaalde prijs. En je kunt moeilijk van tevoren zeggen, we halen 50% van de kosten af. En aan het eind van de rit hebben we nog steeds een veilig luchtruim. Dus daar zijn we over bezorgd. Ja, de verkeerde uitgangspositie, vindt u, nou, uh, zal er uh, gestaakt gaan worden. Althans, de Europese vakbond hoept op tot een staking voor 10 oktober. De gevolgen daarvan zullen natuurlijk wel ingrijpend zijn op de luchthavens. Gaat u daaraan meedoen? Nee, wij als uh, Nederlands Schilder hebben besloten... om daar niet aan mee te gaan doen. Uh, de aanleiding van een staking is dat uh, wij als Schilder aangesloten zijn bij een Europese vakbond... Die uh, is als stakeholder uh, de afgelopen jaren om de tafel geweest met de Europese Commissie om mee te praten over dit onderwerp. Uh, constructieve ideeën die uh, door onze mensen zijn aangedragen werden structureel van tafel geveegd. Dus uh, de maat van uh, de ATC EUC zoals de Europese vakbond heet, is vol. En daarom hebben ze besloten om uh, deze acties uh, op touw te gaan zetten op 10 oktober. Hm. Ja, daar gaan er re reizigers wel wat van merken, denk ik. Ik denk het wel. Uh, het feit dat wij uh, als Nederlandse luchtverkeersleiders niet meedoen, wil niet zeggen dat uh, het Nederlandse luchtruim uh, of de Nederlandse gebruikers van het luchtruim daar niet hinder van onder gaan ondervinden. Nee, want de vliegtuig stopt niet bij de grenzen. Precies. En we weten ook niet echt concreet hoe andere landen uh, dit gaan, uh, gaan oppakken. Mm -hmm. We weten wel concreet dat bijvoorbeeld het Duitse luchtruim voor twee achtereenvolgende uren gesloten gaat worden. De tijden weten we niet. Maar dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de Nederlandse reizigers, absoluut. Ja. Nou, um, we horen graag van u hoe dit afloopt, meneer Meinders. Dank voor nu, Richard Meinders, luchtverkeersleider en voorzitter van het uh, Verkeersleidersgilde. Ga naar de Verenigde Staten, want die uh, beleven daar dag twee van de shutdown. Ook vandaag zullen onder meer musea, natuurparken, polyklinieken van ziekenhuizen gesloten zijn. Allemaal omdat door politiek gekonkel de geldkraan van de federale overheid gedeeltelijk is dichtgedraaid. Michel van der Hoek is hoogleraar aan de Universiteit van Minnesota... en overtuigd Republikein. Hij legt uit hoe Amerika in deze situatie terecht is gekomen, volgens hem.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 Uh, zouden zou uitsluiten van de verplichtingen van Obamacare. Okay. Dat waren de enige twee. Dus er is flink wat toegegeven voor de republikeinen. En geen enkele democrat in de Senaat heeft daarvoor gestemd. En nou ja, toen maar goed, ging de regering dicht. Dat is ook dus wat Obama het, zegt. Ja. Ik, ik, ik laat me niet chanteren over Obamacare. Wat, wat vindt u daarvan?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 Zo, pom-tidom. je het mooi? Au. dat? zo? Ja. Even beetje, wacht even, even een kleuren hier op je arm. Ja, het Nederlandse Bond van Tatoeëerders is bezorgd over het aantal thuis-tatoeages. Volgens de Bond is het aantal thuis zeker drie keer zo groot... als het aantal officiële tattoo-shops in Nederland. Met alle gevolgen van dien. We hebben contact met Ad van Tillo van de Nederlandse Bond van Tatoeëerders. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fijn dat u even bij ons in de uitzending uh, wilt vertellen over die thuis Want hoe vaak gebeurt dat? Hoe, wat, wat ziet u om u heen? Dat er uh, een hele herge groei is in, in de mensen die thuis beginnen te werken. En hoe Zonder gaat dat dan? Weg. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Want hoe komen ze aan zo'n apparaatje dan? Internet is een groot medium die voor ons allen geldt. En uh, ook voor de groothandelaren in het buitenland die uh, die, die spullen verkopen. Dus uh, mensen kunnen het gewoon uh, online bestellen. Ze hoeven het niet van naar huis toe. Of tenminste naar buiten toe. En uh, ja ze kunnen het gewoon zo bestellen. Het wordt gewoon zo thuis aangeleverd. En ze gaan gewoon de gang. Maar dan moet je toch ook kunnen tekenen hè? met dat apparaat kunnen overweg kunnen? Ja, op YouTube is van alles te vinden. Hè? Oh, ja ja. Cursus <lacht> nee, tekenen voor beginners. <lacht> Ja, ja dus, uh, dat daarom zei ik. Van het internet is een, is een groot medium en, en er zit gewoon op, op dit moment gewoon geen rem op. En uh, de overheid uh, uh, zat een beetje gebonden met wetgeving uh, in verband met de, de controles van deze mensen. Er is sinds kort uh, een kleine verandering in gekomen, dus dat ze nu wel uh, wat effectiever gaan controleren en kunnen controleren, zal ik zo zeggen. Ja. Maar nu blijkt dus dat ze ook uh, um, ja, niet de mensen hebben om op elke melding te, te reageren. Dus je moet met uh, wel welterdegen uh, bewijzen komen, alvorens dat ze echt in, in actie schieten. Ja, meneer van Tillen, zo ja? over die controle hebben. Want um, mag het eigenlijk? Mag ik uh, Lara iets op de arm uh, tatoeëren als ik dat zou willen? Zo, hier. Als jij uh, volgens de wetgeving als uh, vrienden onder elkaar... en dat je vraagt er geen geld voor... is het een vriendendienst volgens de wetgeving... en dan is het toegelaten. Oh, ga maar zitten. Nou, ik even bukken. <laughs> dat, uh, dat, zijn hele, ja, dat is een contradictie in de wetgeving. Dat heeft uh, niks met volksgezondheid te maken... maar met privacy. En uh, ja, het is allemaal schijnbaar niet zo simpel om dat in de wetgeving te veranderen. Er zijn uh, diverse stappen ondernomen en die zijn nu, uh, nu gaande. Maar het uh, is een, uh, een behoorlijk lange weg af te leggen, ja. dat zal het zo maar zeggen. En nu lezen we dus dat het inderdaad gebeurde, nog ook met apparaatjes van een paar tientjes zelfs. Uh, dat, dat, ja, kan kalt. dat kan niet goed gaan, toch meneer Van Tillo? In China kun je, kun je tegenwoordig uh, behoorlijk kopen voor, uh, voor 15 dollar. Dan koop je een machientje voor 15 dollar en, uh, en wat naal, erbij je wat eet En uh, je bent onderweg. Het, het is, is er ook een gevaar voor de, voor de volksgezondheid? Want als je dat apparaatje vervolgens niet goed schoonmaakt... en uh, je zet daarna nog een tatoeage bij iemand anders... dan kan dat natuurlijk allerlei ziektes overbrengen. Lijkt mij. Nou ja, goed. Het, de werkvergunning is er natuurlijk niet voor niets uh, in het leven geroepen. En de controles van de GGD, hoe wij ons werk doen en dergelijke... en de materialen die we gebruiken die de VWA dan weer controleert... dat is natuurlijk allemaal niet voor niks. Ik bedoel, de, de zijn, die keuringen zijn nodig en die jagen wij ook toe. Ja. Alleen, uh, op, op, op, het, moet, het moet werkbaar voor ons blijven... terwijl de thuisbrekende uh, kruisbesmettingen kan veroorzaken... littekenweefsel, uitvloeiingen, zelfs ontstekingen, ontstekingen en dergelijke. Dat, dat, ja. En dat wordt niet gecontroleerd. De mensen hebben ook geen opleiding, niks, ze weten nee. niks. Er worden nee. geen vragen aan gesteld. En dat is gewoon weer een beetje op elkaar aan het trekken. Dus de, de volksgezondheid komt inderdaad, inderdaad in het verdrang. Ad van Nederlandse bond van tatoeëerders, dank u wel. En uh, Marcel, laat maar. <lacht> dat dat niet. We gaan wel naar de verkeersinformatie, landen van de velden. Want het is moeizaam. Het is vooral moeizaam als je rondom Amsterdam onderweg bent. En zeker op de A1 nog naar Amsterdam. Bij Muiden-Oost nog zo'n 7 kilometer. De A6, er komt ook niet veel beweging in. Uh, richting muiden voorknopend en Muidenberg 9 kilometer. De nieuwe aanrijding op de A10 ring Amsterdam... Uh, uh, Noord richting Zaanstad. Tussen Knoop en Koenplein en Oostzaanen zijn drie rijstrook dicht... waren twee personenauto's en een busje. Er staat vanaf de afrit Volendam zo'n drie kilometer. Het is twaalf minuten voor negen. We luisteren naar het NOS Radio 1 journaal. Niet alleen straf, maar ook verplicht naar school... Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie wil dat mogelijk maken. In plaats van een celstraf op te leggen... kan de rechter jongeren dan verplichten een opleiding te volgen. Ja, voor de wat lichtere strafbare feiten moet u aan denken. Dus winkeldiefstaljongeren die herhaling winkeldiefstallen plegen. Die vandalisme, uh, spullen vernielen en dat ook bij herhaling hebben gedaan. Daarvoor zoeken wij dus de mogelijkheid om te zeggen... nou, wij willen echt deze mensen, deze jongeren een nieuwe kans geven. En daarom deze maatregel. Want hoe denkt u dat dat werkt voor zo'n jongere? Die hebben vaak al jarenlang gespijbeld. Er zijn al allerlei instanties bij betrokken om te proberen om hem weer op het rechte pad te krijgen. Hoe gaat dit dan werken? Nou, dit gaat zo werken dat op het moment dat de jongere zegt... nou, ik ga niet meer naar school, ik hou me niet aan de aanwijzingen van de reclassering en van de leraar... dan gaat hij terug naar de gevangenis en dan krijgt hij vervangende hechtenis.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 Ja, TBO, ter beschikkingstelling van het onderwijs. We gaan erover praten met uh, Ahmed Markoes van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer... en eigenlijk een beetje de bedenker van deze regeling. Meneer Markoes, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het klinkt heel eenvoudig. Uh, waarom, is men daar niet eerder, waarom bent u daar niet eerder mee gekomen? Uh, nou, dit plan uh, ben ik al, uh, heb ik al een aantal jaren en uh, ja, het duurt altijd even voordat het uh, vorm krijgt. En ik ben blij dat het nu uh, vorm gaat krijgen. Bent u tevreden zoals de staatssecretaris het uitlegt? Uh, nou ja, kijk, uh, Het is nu in consultatie, dus uh, er kunnen allerlei reacties op komen. Dus wat, wat uiteindelijk om gaat, is dat er een maatregel komt... die we kunnen opleggen aan jongeren die veelvuldig uh, delicten plegen... en uh, ja, wijken onveilig maken. Dus dat we ze eigenlijk uit die wijken halen. En uh, naast de straf ook een maatregel op kunnen leggen... waarin we zeggen, je gaat onderwijs volgen... je gaat een vak leren, een kwalificatie halen... om daarmee ook weer uh, ja, een pad op te gaan... waarmee je eerlijk je geld kunt verdienen in plaats van criminaliteit en diefstal. Um, meneer Marcoes, wij krijgen gelijk uh, reacties van luisteraars op Twitter. Ja. Uh, een van de reacties was, nou leuk is dat voor de leraren die daar les gaan geven. En, en een, een oud docent reageert. Namelijk, ik stond ooit voor de klas, schrijft ze, um, voor criminele jongeren. Het was toen in de Belmer. En dat was niet te harde, want de jongeren die bleven crimineel, schrijft ze, en bleven vreed. Kunt u zich voorstellen dat dat wel eens heel lastig zou kunnen gaan worden om deze jongeren les te gaan geven. Um, ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Je moet dus ook uh, ja, degene die deze jongeren gaan begeleiden en onderwijzen... die moeten daar ook uh, goed uh, voor opgeleid en getraind zijn... Uh, tegelijkertijd is het ook daarom dat we zeggen het moet een maatregel zijn, dus het is niet vrijblijvend. Uh, je kunt door studiepunten uh, te, te behalen, kun je sneller uh, je, je vrijheid verdienen ook. Uh -huh. uh, dus uh, er staat ook iets tegenover uh, voor jongeren. En wat mij betreft uh, is het ook maatwerk. Ik bedoel, uh, voor, jongeren, uh, uh, ja, voor jongeren die, uh, laten we zeggen, een keuze hebben gemaakt om via misdaad uh, hun geld te verdienen. Dus een carrière in de misdaad, ja, die moet je ook anders benaderen. Maar waar het hier om gaat is dat we jongeren waarvan eigenlijk het veld zegt... als deze jongen nou wat, wat, wat, wat strakker in het gereel gehouden wordt... en, en een, start, een startkwalificatie zou aan een vak zou leren... dan zou die veel meer uh, kans uh, hebben... om op een eerlijke manier aan het werk te gaan en zijn geld te verdienen... dan wanneer we dat doen uh, met allerlei voorwaarden in, die, uh, in vrijheid in, in, in, in de samenleving. Dus soms uh, moet je dat in een gesloten setting doen. Soms kan dat met voorwaarden in het uh, reguliere onderwijs... Het is maatwerk en voor sommigen ja, is, het, is het inderdaad niet geschikt. Die moet je dus alleen maar uh, ja, lang uh, opsluiten. Uh, dus ja, dat, dat, is, dat, dat, is, dat is per geval bekijken wat, wat goed ja. is. En als zo'n jongen zoals een van onze luisteraars dus schrijft... crimineel blijven of vreed blijven richting docenten... dan houdt dat op, dan gaan ze terug de cel in. Ja, kijk, we hebben natuurlijk heel veel, uh, heel veel criminelen... die bijvoorbeeld gewoon uh, ja, gestoord zijn. Uh, die moet je dus uh, medisch behandelen. Uh, daar moet je dus niet met een onderwijsmaatregel uh, bij komen. Maar jongeren die heel jong, en dan hebben we het echt over... jongeren van uh, 13, 14, 15 jaar, die soms al als veelpleger te boek staan. Denk maar aan de top 600 bijvoorbeeld in Amsterdam. Uh, die jongeren zijn gebaat bij een uh, maatregel die vooral uh, aanstuurt... om uh, ja, een startkwalificatie, een vak uh, ja, te leren, om aan het werk te gaan. Dat zegt u nu, die zijn erbij gebaat bij. Die jongeren hebben de wet overtreden. Uh, ja. U hoort de kritiek natuurlijk al, soft. Wat geeft u nou de indruk dat die jongeren daar iets aan hebben? Dat ze daar beter uit gaan komen? Nou ja, het is, het is voor de veiligheid in buurten en wijken echt uh, uh, beter als we deze jongeren eruit halen. En we ze ook uh, met zo'n maatregel dwingen om uh, een ander pad in, in te gaan dan. Uh, maar is, uh, is dat al aangetoond, meneer Walkoes? Dat, dat zo'n benadering positieve uitwerking heeft? Nou, we, ja, nou ja, goed, dat, dat moeten we nu gaan doen. Het is een nieuwe maatregel. En wat we gezien hebben, is dat, dat al die andere maatregelen niet altijd uh, leiden tot uh, minder recidive. Dus dat jongeren niet meer in die criminaliteit terechtkomen. En, uh, en daarom vind ik ook uh, dat we ook een optie moeten hebben waarin we ook in een gesloten setting jongeren uh, dit onderwijs moeten, moeten opleggen. Dan maar proberen of dit gaat werken. Meneer Marcous, Armaat Marcous van de Partij van de Arbeid, hartelijk dank voor uw toelichting. Dank u. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De politie in Kenia heeft afgelopen weekend een klopjacht gehouden op twee Nederlandse vrouwen, omdat een van hen werd aangezien voor een Britse terroristen. Keniaanse media melden dat ze een bezoek brachten aan de zuidelijke stad Kitu. En daar dachten inwoners een van de vrouwen te herkennen als Samantha Lief-Tawait, mogelijk de Witte Weduwe, die gezocht wordt door Interpol. Na de melding startte de Keniaanse politie meteen een grote zoekactie. Vrouwen werden uiteindelijk aangehouden in de buurt van een moskee, maar bij de ondervraging op politiebureau kwam de fout aan het Licht. De vrouwen, beide werkzaam als onderzoeker bij een internationaal bedrijf in Kenia, werden onmiddellijk weer vrijgelaten. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam vecht vandaag in de Tweede Kamer... voor het voortbestaan van de Van Gent-kazerne. De kazerne zijn al sinds de 17e eeuw mariniers gestationeerd. Maar op Prinsjesdag werd bekend dat de mariniers moeten verhuizen naar Zeeland. Volgens RTV Rijnmond waren er de afgelopen weken al meerdere protestacties... tegen de sluiting van de kazerne. Afgelopen weekend werden er honderden bloemen gelegd. Minister Hennis van Defensie brengt morgen trouwens een bezoek aan die Van Gent-kazerne. Je zou het soms niet zeggen, maar het water in de Amsterdamse grachten... wordt steeds schoner. En dat komt volgens het Noord-Hollands Dagblad door een exotische watermossel. Hm? Jawel, die bijna bijzonder goed is voor de kwaliteit van het water. Ja, hij heet de kwakamossel en komt normaal gesproken niet in Nederland voor. Mogelijk is hij hier gekomen via het Donau Mijn kanaal. Mossel heeft de eigenschap algen te eten... en andere zwevende deeltjes uit het water te zeven. Waar de dieren verschijnen, wordt het water zichtbaar helder. Meester uh, patissier Robert van Bekhoven... bekend van het televisieprogramma Heel Holland Bakt... gaat vandaag in uh, Wageningen op voor het examen Meester Boulanger. Als hij slaagt voor het examen is hij bij de eerste Nederland... die de titel Meester Boulanger mag dragen. Bij Omroep Brabant vertelt van Bekhoven... Uh, wat er vandaag allemaal van hem wordt verwacht. Ik moet nog uh, drie uh, getoerd gerezen producten... zoals wij het noemen, zeg maar croissantdegen. Daar moet ik drie keer twintig producten van maken... van brioldegen, drie keer twintig... Van een chemistry box moet ik nog maken, en twee vlaaien en dan moet ik mijn showstuk weer in elkaar zetten en, uh, ja, en, en een buffet maken. Show, nou, hard werken voor Van Bekhoven. Hoopt meester patissier te worden, Robert van Bekhoven. Hoort aan het eind van de middag of die geslaagd is. En u hoort zo of u inderdaad wat minder gaat betalen voor energie. Dat hoort u zo dadelijk na 9 uur van Henk Don en hij is van de autoriteit Consument en Markt. Blijft u luisteren.